De omgepaar, die zoekt het op in zijn boek. Ja, dat past bij uh, middel Arnica, splinterpijn. Die schrijft dus Arnica voor, de patiënt dus komt terug, splinterpijn is dus niet weg. En krijg dan een ander middel, ook met splinterpijn. Ten einde gaat iemand gewoon naar een uh, proctoloog, dus iemand die niet zo'n dus mensen dus de achterkant bekijken, zeg maar. Ja, ja. En die haalt dus de splinter daar dus uit. Ja, precies. Nou, dat is wel ja. de, de basis van het probleem geweest. Ja. En dat zien we dus heel vaak, dat we het even vergeten om... To keep it simple. Om gewoon te gaan denken van, wat zit hierachter? Ja, ja. Heel simpel denken. En vaak willen we te, gewoon uit complexe oplossing. Dat is vaak gewoon niet nodig. Wat heel veel mensen nodig hebben, is gewoon even een goed gesprek. Om ze weer even op het spoor te zetten. Om ook even gewoon te kijken, waar ben je nu mee bezig? Kijk nu eens even naar jezelf. Soms moet je gewoon een spiegel voorhouden. In plaats van een oplossing te zoeken voor hun probleem. En het blijkt dus vaak heel veel beter te helpen dan wat dan ook. Ja. En, en, en dat is dus eigenlijk waar ik dus mee bezig ben. En dan heb je zoveel voorbeelden in de praktijk hoe dit gewoon werkt. Dat een, een, een, een van mijn meest geliefde recepten die ik uitschrijf is gewoon drie keer per dag flink en diep ademhalen. Weet het? helpt. Ja. Veel mensen die, die staan nu mee stil van die longen even goed uh, ja. van zuurstof te voorzien. Ja, even lekker even doorluchten. Of, of gewoon even niet meer focussen op het negatieve. Maar kijk, eens naar dingen die wel goed zijn in je leven. Ja. En niet van, van steeds van, ja, wat gaat er nog steeds mis? <hums> ja. Dus dat zijn eigenlijk, het zijn hele kleine dingen. Het klinkt allemaal heel simpel als ik het zo zeg, maar in de praktijk kun je sommige mensen daar zo gelukkig mee maken. Omdat ze dat vergeten ja. in, in de drukte en het belang van uh, de, de, de, de behandelingen enzovoort, enzovoort. Nee, want sterker nog, uh, duizend dingen in je leven kunnen goed gaan. Dan gaat er één ding fout en al je aandacht gaat daar naartoe. Ja. Absoluut. Ja. Kijk, en wat fideliteitsgeneeskunde ze ook vraagt, is dat de, zeg maar, de therapeut ook opvoeder wordt, mm -hmm. voorlichter, en in feite, uh, ik heb eigenlijk gezegd dat de naam dokter staat in feite voor, het voorlichting geven. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, zo naar van vandaan komt. Maar je moet naartoe mensen dus uh, te leren om onafhankelijk te worden van de arts. En in feite zou je zelf als therapeut dus uh, helemaal onafhankelijk Nodig maken, overbodig moeten maken. Mensen dus leven wat ze moeten doen om zelf gezond te worden. Ja. En dat leidde dus toe dat wij dus heel veel doen met voorlichting. We, we hebben dus ook een Hier zijn we dan weer vanuit Rijen met Ridderadio. En wel vanuit een carnavalesk Brabant. Want zoals jullie weten is een carnaval losgebarsten. Van onder de rivieren tot Limburg toe wordt er carnaval gevierd. Heel veel zaken zijn maandag en deze gesloten, En dat is gewoon traditie en dat blijft gewoon zo. Het gaat er natuurlijk ook vaak heel leuk naartoe en heel gezellig naartoe. Maar ik zie altijd daar het nu niet zo van in, om een eigen helemaal leeg te carnavallen. Ik weet al vroeger toen ik jonger was, werkte ik altijd met de carnaval en dat was natuurlijk ook. Maar gaan we vanavond natuurlijk wel een beetje met carnaval, carnavalsavond vergeten met carnavalsmuziek. Ik heb toevallig van mijn kleinzoon een, een DVD'tje gekregen, maar ik was hem te strak aan het draaien. En dan bleef we bleven links en rechts, bleef hij hangen. Ja, als dat gebeurt, dan gaan we weer gewoon een beetje verder. Dan gaan we gewoon weer een beetje verder. Dus het komt vanuit wel, uh, wel goed. Sla ik gewoon een keertje over. Maar er staat ook het liedje op dat mijn broer ooit schreef. Nee, van dat hele hey, hangijzerkus. En dat wil ik jullie natuurlijk vanavond graag laten horen. En die ga je natuurlijk vanavond allemaal ridden. Maar zoals dat toe gaat op zo'n bals. Dan word je altijd geridderd voor de goede dingen die je gedaan hebt. En dan is het iedere keer alaf, alaf, alaf. En dan uh, van baron van voor tot voor zijn huizen. En zo word je dan op een bepaalde manier geridden. En dat ga ik vanavond natuurlijk ook doen. Maar voor ik dat natuurlijk ga doen, ga ik eerst iedereen van harte welkom heten Die de moeite heeft genomen om vanavond in mijn chatkamer binnen te komen. Ik heb natuurlijk allemaal lekkere saucijzenbroodjes gehaald. Vandaag die waren in de aanbieding bij de MT. De worstebroodjes waren helaas op. Maar dat geeft niet uit, ik heb lekker wijn, de koffie is klaar, dus ik zou zeggen, tas toe, tas toe. En maak er gewoon een gezellige avond van, met ons, met ons allen, bij elkaar, het zal het best leuk worden. En in ieder geval wil ik eerst natuurlijk Bieke welkom eten, goedenavond lieve Bieke. Zoals ik zie kwam je uit België, welkom, welkom. Dan is er natuurlijk ook onze Danny, dag lieve Danny, gezellig dat jij er ook bent vanavond. Ook Dirk Tekken is, is, is aangeschoven. Ik zie weer dat hij een heerlijk plek heeft weten te veroveren. En gezellig erbij zit. Dus goedenavond, lieve Dirk. Ook donderdag is ze van ver gekomen. En wil even bij ons zijn. Vanuit Schotland. Dus goedenavond, lieve donderdag. Is even met zijn helikopter overgekomen naar ons. Dan is het natuurlijk onze Edwin onze eigen teddyweer. Van de Ridder Radio. Dus hij wordt vanavond zeker geridderd als de geritterd in de orde van de teddyberen. Dus een, een, een hele goede, goede avond. Dan is het natuurlijk Frank. Het ging het er net even uit omdat hij geen geluid had. Maar ik hoop dat Frank het moment weer wel geluid heeft. Dus ook jij, lieve Frank. in ieder geval heel hartelijk welkom. En gezellig dat je er bent. Dan onze eigen knuffelbeer. En onze knuffelbeer. Dat is natuurlijk onze eigen Guus. Die altijd eerlijk komt om te knuffelen altijd fijn vindt om even geknufferd te worden en om een knuffel weg te geven. Dus ook jij, Guus, wordt vanavond geridderd in de orde van de knuffelberen. Dan is natuurlijk ons Ineke, ons Ineke die is natuurlijk ook altijd van de partij, ook altijd welkom, de in Ineke, en die wordt vanavond geridderd in de orde van de wikkelgoedenlopers. Dus jij ook, Ineke, jij wordt vanavond ook geridder. bij Ridder Radio, dus nu is je wel welkom. Nou, dan hebben we Chacko, onze allerlieve Chacko. Die is er ook. Ook onze lieve Tjaco is er vanavond. En onze Tjaco wordt natuurlijk eh, geridden in de orde van de opvoed, opvoedkundige van, van de opvoedkunde in honden. Hondenopvoedkunde. In de orde van de opvoed op, hondenopvoedkunde. Breken rond er onderhand met mijn bek over. Dan is er natuurlijk onze Jan. Jan die wordt gered. Geredderd natuurlijk in de orde van de koelkast. Hè? Ah, de smikkel, dat is een smikkelbeer van de radio. Goedenavond lieve Jan, ook jij natuurlijk. Uh, ook jij natuurlijk welkom. Dan is er natuurlijk. Jochem is even weg. Nou, jo Jochem die wordt natuurlijk gered in de, in de orde van de muziek. He, want die is natuurlijk altijd in de muziek, met de muziek bezig en zo. Nou, daar gaan we weer verder, en daar wil ik natuurlijk ook wel komen, dat heet onze krein, en onze krein, dat is natuurlijk, die wordt gereden in de, in de met de gouden sleutel, die krijgt dus een gouden sleutel, want dat is natuurlijk onze eigen poortwachter, en onze deuropener van de riddertjat, wanneer wij binnenkomen. Het is dus allemaal een hele goede, goede avond. Dan is er natuurlijk Tom. Ja, Tom niet is Die wordt geridderd in de beste wijnmaker. Dus die krijgt een fles wijn. En die wordt daarmee tot ridder geslagen als de beste wijnmaker van de Ridderabio. Dan is er onze Elisabeth. Elisabeth, goedenavond lieve vriendin. Ook jij natuurlijk welkom. En jou ga ik vanavond ridderen in de orde van. De... Even kijken hoor. Je geeft altijd heel erg goede raad aan iedereen, bent er altijd voor iedereen. Nou, dan moet ik nog even dus iets voor verzinnen hoe dat, dat moet gaan benamen. Dus dat komt nog wel op in, in, het, in, in de loop van het programma. Dan is er natuurlijk Joyce. Goedenavond, lieve Joyce. Ook jij natuurlijk welkom. Ja, waar ik jou in moet gaan ridderen, dat weet ik nog niet. Uh, maar dat doe ik in ieder geval wel op een of andere manier. Dat komt Dan natuurlijk onze open, uh, operator en onze dreadred die worden natuurlijk al bijgetiteld vanavond en dat natuurlijk met de... die weet altijd heel veel hè, over uh, sterren, over over de boeddha's, ook noem allemaal erop. op. Dus die wordt, daar ga ik ook nog wel iets voor verzinnen. Hij zal niet gewoon wel een naam hebben voordat we over twee uur er weer uit zijn. Nou, dan wil ik natuurlijk alle luisteraars wil ik natuurlijk op dit moment welkom heten bij uh, bij mijn programma, om de, uh, vooral degene die niet die wel luisteren maar niet de moeite nemen om in te loggen. En die wil ik natuurlijk vanavond herinneren als de trouwe luisteraars van Ridderadio. Dus daarom worden die vanavond ingeridden in de orde van de trouwe luisteraars van Ridder Radio. Nou, waarom heb ik dat natuurlijk uh, alles? Het is natuurlijk zo, uh, het is natuurlijk zo, op de, met die vals, dan worden, kijk, normaal krijg je in de koningin een lintje, want in de naam van de koningin heet het behaagd. Om u te benoemen in, de, in dit. Maar als je natuurlijk met die carnavalsbas, dan komen die prins, de prins met zijn gevolg, die gaan al die cafés af. En dan komen ze vaak, ridderen ze dan op zijn avond, ridderen ze dan uh, mensen. Uh, ja, je wordt de ridder van de Wichelroede, uh, Ineke, van de Wichelroede. De, de, de koningin van de Wichelroede word jij vanavond ingeridderd. En dan komen ze, prins komt binnen en iedereen die dan op een bepaalde manier wat betekent heeft voor de carnaval, die krijgen dan op die navet een lintje. En dan uh, wordt dat gedaan van ik, uh, prins, uh, zeg maar, Johan de eerste uh, ridder hierbij, en dan noemen ze hun naam, in de orde van, uh, ja, een of andere orde hebben ze dan weer verzonnen, en dan komt er een hele litanie van, uh, van baron, van uh, al die baronnen die in Brabant leven, en in Limburg zal dat wel in Limburg zijn, van beroer van voort tot voort, en doen we allemaal erop. Dan worden die allemaal genoemd. En dan iedere keer, als ze er eentje genoemd hebben, dan, dan speelt het orkest. Alaal. En zo gaan ze de hele tijd door en dan krijg je een ridderorde die denk zijn heel had ik ook, dus bij uh, Handelshuis Sint Antonius, krijg je een grote medaille je dan aangespeld, en dan loop je daar gewoon naar Ridder. Toen ik weet wel, in de carnavalsvereniging, uh, club zat, van de bokrijers, ben ik natuurlijk tien jaar lang, ieder jaar, geridderd. Dus ik had tien van die medailles. En dan is het natuurlijk heel, heel interessant, als je natuurlijk met carnaval, met al die medailles, oploopt. Dus dat is natuurlijk altijd heel leuk. heb je goed gedaan, ja, dus zo eh, eh, baron van Jan tot Jan, zeg Jan, of de dus Sint-Jan. Dus, en dan heb je het, dan, en hoe allemaal maar op, en zo wordt iedereen op een bepaald manier gewonnen. Ik heb al gezegd, ga een beetje op de achtergrond carnaval, draaien vanavond. En wanneer dat pietje komt, dat mijn broer ooit geschreven heeft... We gaan de keer doen, ik zou voor geleden werd geboren, ik wil je vol, wat ik wil wat de vole we go we go here who here oh we come the thing and we like it like say follow They has been a thing we stole Ze hebben namen, hele mooie, hele rare. De ene zus, de andere dat is hele jaren. Het is natuurlijk zo makkelijk. Als... Nou, ik hoorde toen straks uh, Jochem zeggen dat hij uh, doof was geworden, zag ik een schaduw op het zet. Als DJ, nou, en mijn kleinzoon, uh, uh, Nick, die uh, draait DJ bij uh, Gortja. Een heel bekende drive-in uh, dingen. En die is, ja, vanmiddag begonnen. Gisterenavond begonnen trouwens. Vanmiddag moest hij draaien voor de jeugd. Vanavond moet hij draaien in de Morgenmiddag moet hij weer ergens anders draaien. Dus die is vanaf gisteren tot een dinsdag onder de pannen. En dan moet hij constant deze jockey. En toen hebben ze bij, ehm, uh, Kotja, hebben ze deze uh, DVD, CD opgenomen. Die brachten ons een ik van de week mee omdat er ook hanghuizen hey, op staat van mijn broer. We zijn allemaal oude liedjes op. Wat heel leuk zien we dat jullie natuurlijk allemaal kennen. Ja, de keukendeur die komt er ook op. Ik zie dat uh, George die wil iets hebben wat uh, dat met de natuur te maken heeft. Dus dan gaan we daarvoor iets voor zinnen. Dus een ridder, ridder in de orde van de uh, ja iemand die van bomen houdt, kun je zeggen van de eikenbomen, hè? De korenbloemen. In de orde van de korenbloemen. Maar kijk, wel iets moet hebben van uh, blauwe korenbloemen. Plukte ik voor jou. En ik ga natuurlijk voor jullie vanavond ook allemaal weer kaartjes trekken. Zoals jullie van mij gewend zijn. Dus maken we maken er gewoon een leuk programma van. Met een beetje Carnevalesk op de achtergrond. Dat hoort er ook een beetje bij. Ik wil natuurlijk aderen, die is aan het werk, die heeft zich afgemeld. Natuurlijk ook van harte, uh, tenminste, hij hoort het wel niet. Maar ik hoop dat hij gewoon, goed aan het werk is vanavond. En ik neem aan dat genk vanavond de kroeg waarneemt. Waar het misschien door Carlo Valesco toe zal gaan vanavond, ik weet het niet. Maar daar komt van, nog een van Eikens al tegen. Oh mijn man, nu zien we dat gezellig wel. Eh, uh, dingen. is zit vol met gevluchte mensen. Oh, die zijn allemaal, uh, uh, omdat ze niet bij carnaval houden. Of helen, wel helende kruiden. Van de keukenkruiden. Van de helende kruiden. Ja, de, uh, als uh, Shobian erop gezeten had, die had ik dan gereden in de orde van de poesenvrouwen, Want dat is een vrouw die heel veel poesen heeft, dat ik weet. Die had ik in de orde van de poezevrouwen uh, geridden. En, uh, en Elsie wordt gereden. In, uh, Die vreemd gaat. En, dan, en, en, en uh, Els die, uh, die Ridderik in de orde van de, uh, van de klompen, van de Hollandse klompen is. Nou, Frank die gooit de kroeg straks open. Ja. Nou, ons die komt ook binnen. Goedenavond, lieve Liedwijk. Ons hertje, dus dat eh, wordt de ridder, eh, de ridder in de Orde van de Rijen. De ridder in de Orde van de Rijen moet toch niet gekker worden. Maar we maken er gewoon een leuke avond van. Ik heb er gewoon zin in. We vieren gewoon carnaval. Al is het maar gewoon een alternatief carnaval. En dan horen we dat toch een beetje. Toch? De meesten zijn allemaal op Tour de jour en op de Ingem. En, uh, Anita kwam me ook al tegen, die was namelijk al uh, mijn dochter. Die was eerst hier geweest, want ik heb eerst een vakantie geboekt, want die vertrekt 25 uh, of 3 en mei tot 2 juni naar, uh, naar Spanje. Dus gisteravond gisterenavond een vakantie geboekt en een vliegtuig geboekt. Dus dat is allemaal in orde. En, uh, dus die vertrekt naar Spanje. Het is de carnaval gaan vieren, kwam ze tegen vanmiddag in de supermarkt. Heel heus. Want well, dat is natuurlijk, hè. hoe heeser dat je bent naar carnaval, hoe dat gezongen hebt. Want dat hoort er ook bij ik ben er niet hees dan heb ik ook een carnaval die vier knuffel dan wel zegt Guus. ja Guus, die wordt Elsje wordt ook herinnerd, hè van de Hollandse plompjes ik weet niet wat er was staan er 25 op maar hij blijft af en toe hangen daar ben ik niet zo gelukkig mee. Maar ja, dan uh, flip ik hem gewoon door. En zo gaat de daar dat liedje van mijn broer. En hij is inmiddels overleden, maar die heeft uh, vroeger ook de Carnavalshit geschreven. Grimte van der Reen. Ja. Ja. En toen was ik, het was, en die heeft toen de carnaval zit, geschreven van hé he hangijzertjes in rijen uh, is het te brengen schat. En wij zijn hangijzers. Zo zijn, zo word je genoemd. He, dus op, op, met carnaval krijg je gewoon een andere naam. En toen heeft hij een liedje geschreven van hé he hangijzertjes gebaseerd uiteindelijk hier op rijen. Nou, nadien is het um, overgenomen de muziek door, uh, door Abri uh, uh, Broosters. En die heeft er het nachtliet op geschreven. Maar de muziek en de tekst van Heer is het is van mijn broer uh, Geert. Dus die is daar heel, uh, heel bekend op door geworden. Hij wordt nu nog genoemd, want uh, de carnaval in rijen bestaat... Um, de carnaval bestaat 44 jaar, want ja, ja, tenminste, 44 jaar geleden zijn ze begonnen met carnavalsoptochten te organiseren, hebben ze een carnavalsstichting opgericht en zijn van daaruit. Nou, toen zijn wij ook begonnen met onze bokrijders, nou dat hebben we twaalf jaar gedaan, en na twaalf jaar toen ben ik ermee gestopt en toen is de, de vereniging uit, uit de EEN gevallen, en, uh, maar die werden nou, dit jaar, want het was al 24 jaar bestaan, werd door de oud-voorzitter ook nog genoemd, de, de bokrijders, vaak dat we de eerste prijs hebben gehad, we hebben heel vaak de eerste prijs met de wagens gehad, want we hadden natuurlijk geweldig, we hadden een klein groep, we, we hadden, het was namelijk zo, ik was alle mensen afgewezen in de straat, in die buurt waar ik toen woonde, was nog een oude buurt, en gezegd, nou, we willen een karnevalsvereniging op gaan richten, en willen jullie daar wel lid van worden, dan kost het een, een gulden per maand contributie. Uh, nou, dat is goed, nou, een soort vergadering uh, belet, werd een bestuur gekozen, ik werd penningmeester, uh, iemand anders werd de voorzitter. Uh, een ander werd secretaris... ...en we hadden bestuur... ...en, en iedereen in de buurt werd lid. ...deur, deur, werken ze niet. Nou, het allereerste jaar... Wij wonen, ...vroeger werd onze buurt... ...de Bokkenbuurt, de Bokkenbuurt genoemd... En ...dat was al de Bokkenbuurt... Genoemd. ...ik denk dat dat kwam... ...omdat die mensen daar vroeger aan me bokken hielden... ...ik weet het niet, maar wij werden vroeger... ...de Wilhelmina buurt... ...straat werd vroeger de Bokkenbuurt genoemd... ...dus wij doopten ons eigen in de naam van de bokkenrijders. Dus het allereerste jaar... Hadden we allemaal witte overalletjes gemaakt voor de kinderen, want dat deed we ook met de kinderen op, toch mee. Allemaal horentjes erop, en het waren allemaal bokjes, nou, er waren bokrijders. En we hadden voor de grote wagen een hele grote bok gemaakt. En, nou, maar wat was het nou? Eentje bij ons die ook in de training zat, dat was een echte kunstenaar. Die kan heel erg goed uh, schilderen, en die had die bok allerlei Karl van Lesk had die, die met strepen en met allerlei. maar die mannen bij ons, van de bouwploeg, die, dat was mooi, want die zeiden, die zeiden, de bok is wit. Ze hadden weer helemaal wit geschilderd. Maar die man die is gewoon, die kan heel goed, die heeft van, van alles al geschilderd. Die is gewoon heel erg bekend, maar die zei, het moet een les zijn. Nee, die mannen zeiden, de bok is wit. Dus heel die, de bouwploeg vond gewoon heel die bok weer wit te veren. En je begrijpt dat dat natuurlijk altijd ook wel eens niet leuk is geweest, maar dat hebben we toch allemaal meegemaakt. En uh, nou, zo zijn wij gewoon, zijn. we begonnen als bokrijders, Nou, Het was op een bepaald moment. En zo zijn we dan. De bockreiders zijn ook uh, dingen vanuit Limburg, hè? Er was een bende, hè? Volgens overleving waren de bokrijders een bende rovers die in de derde landen van dat klopt. Als je dat leest, ook kan je dat intikken? Dan krijg je dat ook te zien op internet. Bokreis was een, een, een, een bende van rovers. <lacht> maar ja, zo voelden wij ons eigenlijk op een bepaald moment te kooprijden. Ja. En nou ja, en dan ga je, oké, okay, en dan ja, dan moet je weer, daar komt het motto. He, dit, dit jaar is het motto van de reis carnaval. 44 jaar zo gek als een deur. Dus dan ga je op het motto, ga je dan vaak. Een uh, iets bouwen. He? Dan ga je daar een, een ontwerp op maken en dan ga je daar iets op bouwen. En zo heb je elk jaar een andere uh, motto he? van uh, we geven het nooit op of uh, uh, maakt niet uit. En dan probeer je op dat motto iets te bouwen. En dan heeft elke vreemdeling een beetje zijn eigen idee erover. En dan gingen we altijd uh, ontwerpen. Ik ga dan, euh, het mooiste was, ik, euh, niet om mezelf een borst te slaan, maar ik, ontwerp, ik had altijd in mijn gedachten, het ontwerp. Zo gauw we het motto wisten met de prinsenverkiezing wordt het motto bekendgemaakt. En dan heb je tot carnaval toe de tijd om, uh, om een wagens te bouwen en om uh, groepen te doen. En dan deed ik altijd, uh, het, uh, als ik het motto wist, begon ik een idee in mijn gedachten te krijgen. Dus dan ging ik dat zitten bedenken. Nou, en dan uh, hadden we kort daarna, na een week of drie daarna, hadden we daar vergadering met het bestuur. En dan vertelde ik wat ik voor idee had. Dat ze nou eens dit deden of dat deden. Nou, dat idee werd dan uh, behandeld. Nou, en dan werd de bouwploeg uh, geroepen. Dus de mannen, die altijd uh, de technische mannen, die deden lastjes in het timmer en, en, en al. Nou, die werden er dan bij geroepen. Nou, dat werd uitgelegd. Wat, uh, hoe ik het in mijn hoofd had, een idee, ja, en, hun begonnen het dan, en als ze het er dan mee eens waren, dan begonnen hun het uit te werken, met, uh, met hun fantasie er ook nog bij. Nou, en daar hadden wij, uh, hebben we vijf jaar achter elkaar toen de eerste prijs gehaald. En ook met de groep en met de kinderoptocht, het waren allemaal ideeën gebaseerd op het motto. Het trait zegt ook, hè? Wiskunde vertelde tante Sidonia en schussen over een droom. Als Lambik hart komt laat de afstand van de bokken rijst, dan verdwijnt. Dus wijn. Suskij wiskent van Sidonia per ongeluk aan en her ja, samen. En waar kom je vandaan? Wat heb je Is vandaan, hè? Wat heb je gedaan? Dangie kom je vandaan? In de hele met z'n allen van die dingen niks meer aan? Uitbreken, donker, dink, donker, dink, mijn oude daan. Gezinken, zonken, zinken, zonken, zingers tegenaan. Gezinken, bonken, winken, bonken, winken, overzoek. Gezinken, ronken, rinken, overzoek. Wat heb je vandaan, daan? kom je vandaan? Wat heb je gedaan, daar? Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan, daar? kom je vandaan? In de hele netten alle banden zingen niks meer aan. Ze mis, ze mot, te mis, ze mot, ze mis, ze kan me het is ook zo. Hè, met die bokkenreis, maar ja, net is ook uh, net. Wie uh, gezegd? Joyce. Er hangt meer rond de huis dan wij denken. Natuurlijk, er is meer om ons heen, dan we met bloot oog kunnen zien. En mensen die daar heel gevoelig voor zijn, die pakken dat op, die voelen dat ook, dat er iets is. Ja, ik denk dat Adèle bloemen was. Ja, al die liedjes komen, ik denk de keukendeur ook nog komt. Ik heb hem nog niet afgeluisterd. Maar zolang Héa Hangijzers komt, dan, uh, dan uh, hou ik eventjes mijn mond. En dingen het staat er ook op, heb ik van de week geleden gehoord. Ja, dat is al. Ik denk dat wel dat de Bloemendaal de is, ja. wat heb je gedaan en weet, je, ik vond van, eh, uh, ik, uh, van dingen heb ik altijd leuk gevonden van, eh, uh, um, uh, Weet ze? Corrie um, van Gorp. Van, eh, uh, ik ben Adi van de Wegenwacht. En hoe denk je dan van, eh. Uh, en Maria Valk met de worstjes op de worstjes. Dat was ook een hele goeie. En, uh, en, en hoe zeg ik, morgen krijg je een rode roze. Maar dat zijn allemaal oude liedjes. En waarom hebben ze dat gedaan? Carnaval, 44 jaar is het motto. En, en, en daar hebben ze bij Godja al die oude liedjes opgenomen. Omdat ze hier symbolisch wilden zeggen. Nou, 44 jaar carnaval. Dan komen al die oude kraakjes weer eens even voorbij. Gefietst, tijdens carnaval. Dat kan Jan, naarmate je steeds meer... Uh, uh, op het moment dat je steeds meer... Uh, Als je op een gegeven moment steeds meer spiritueel open komt staan, dan ga je die dingen steeds meer ervaren. En dan heb je vaak mensen die, te, die er nog niet zo uh, vertrouwd mee zijn, dat dat gaat beangstigen. Kijk, en dan, gaat het je dan kan het je gaan beangstigen. En dan, en dan kan je wel heel onzeker gaan worden, of angstig gaan worden over iets wat je voelt, maar niet ziet. En daar zijn heel veel mensen die dat vervelend vinden. Maar ze nemen altijd van me aan wat je ook tegenkomt. Het kan, het kan op een bepaalde manier je heel moeilijk gaan maken. Vaak is dat van zo'n geest de hulp roepen van ik wil graag ik wil graag naar hierboven. Ik kan niet meer op eigen kracht. Zoek iemand die mij helpt om mijn weg weer terug te vinden naar het licht. Dan gaan ze het je vaak heel moeilijk maken. Maar de meeste die je gewoon om je heen ziet, die zullen het je moeilijk maken. Maar dan zijn ook zielen die zijn heel erg uh, gebonden aan wat ze vroeger gewoond hebben. En ja, dan blijven ze daar maar rondhangen. En mensen die daar gevoelig voor zijn, die pikken dat op. Ik weet het nog eens goed. Ik was een, ik, en dat zullen jullie misschien ook wel ervaren. Ik ben eens in, in, uh, in Duitsland op vakantie geweest, net over de grens, naar Badham, Badham, ja, ik had het buitenzijden, dus niet. En toen, op dat moment, uh, ging ik naar het kasteel, en toen kwam ik, en uh, daar gingen ze rondrijden in het kasteel, dus ik kon in het kasteel op, heen en ga ze maar. En op, op een bepaald op moment, gingen, gingen we naar beneden, naar de kerkers. En toen ik naar beneden ging, op die trap, toen voelde ik Zoveel pijn, zoveel verdriet en zoveel angst toen ik naar beneden ging. Verder wist ik daar niks van, dus wij kwamen beneden onder in de kelder. En toen ging die man vertellen, want er waren daar van die uh, dingen aan de muur en de kettingen en waar mensen in moesten hangen met de armen. En Toen zei ze: mensen die daar hadden gestorven, waren gestorven, dat die daar gewoon de hongerdood moesten sterven, daar opgesloten werden. Tot, ja, tot ze dood waren. En dan hingen ze in van die uh, met, de, met de polsen in van die ijzeren uh, dingen, weet je wel. En ik voelde dat, nou, en dat is al jaren geleden hoor, ik voelde dat. Ja, wat bent zijn, Ja, in je klok. Oh. Ja, de klok die maar niet Ja. Dan ga je daarbij bij uh, Ricky en daar ga je dan de grens over. Ben ik al een keer op vakantie geweest, toen ik echt helemaal eens alleen wilde zijn. Hoopzak! Dat geeft allemaal niks, want wij houden van elkaar. Jee! Nou Jochem die zegt, er zijn over koud gesproken, er zijn bepaalde plekken in mijn huis waar het altijd koud is. Zou ik daar een geest of zo zijn? Nou, dat kun je gewoon merken, Jochem. Als je daar gevoelig uh, bent, dan moet je... Goeie avond allemaal. Dan moet je op een bepaald moment, moet je eens een keer met je handen. Dat moet je dan eens een keer doen. Je gaat gewoon... Geweest... Met je handen zo, met je voor je, en dan ga je zo eigenlijk wat je voelt. Dan ga je kijken of je energie voelt. <middels> Ja, ja, ja, dan zitten samen met Ja, Jan, me nog een keer, blijf hangen. Zeg maar uh, hooi, Ja, we moeten lief zijn voor elkaar, hè. Tegen van het jaar. Ja, die kon ook nog. De naal zit in de olie, dat die jaren nog wel komen denk Hij had niet opgeschreven. Ik kreeg gewoon een wit cd'tje. Dat was met de oliecrisis. De, crisis, de naal zat in de olie. En, uh, en ik ben, uh, en ik ben Joep Baloen, die is al geweest. En Ali van der Wegenwacht zal nog van komen. En worstjes op mijn borstjes En bij ons zat op de keukendeur. En uh, op woensdagmorgen krijg je rode rozen. Ja, welk heb je allemaal niet? Kiele kiele koeiwijk. Kiele, kiele Ja, dat klopt het. Hier is er ook nog een... En Willem Pio, ja, overal. Die komt ook nog. Daar woont trouwens ook een koeien hè? Toen, hè Ja, jullie kennen die liedjes ook allemaal, want ze kwamen altijd op, bij, bij top, uh, weet ik het, op de televisie. Dus heel Nederland, van Limburg tot, tot uh, Groningen, Friesland, kenden die liedjes. Dus ze kwamen altijd bij de hitparade, al die liedjes die, uh, die in, in de hit, en, de, en met carnaval, staan er al die carnavalsslagers in natuurlijk. Dus ik ben net het vertellen, dat ben ik even ik gestoord door, door Wilfred. Dus, dus als je wil weten dat er iets bij je in huis is, dan moet je gewoon zo met je handen zo voor je, ongeveer rond je middel, en dan een beetje vooruit, en dan zo voelen, en dan voel je zelf, wanneer het warmer wordt en wanneer het koud wordt. Dat wil nog niet zeggen dat je het dan ziet, maar dan kun je eventueel, als je dat voelt, dat koud, dan kun je een bepaalde beweging maken met je hand en dan richting de voordeur duwen en het uit je huis euh, laten verdwijnen. Dus uiteindelijk moet je denken, nou hier zit iets, Dat wil ik er niet? En dat doe ik zo met twee handen en dan schuif ik het zo voor me, loop ik gewoon langzaam en schuif ik het zo naar buiten toe. Dus zo moet je dat, ja bloemetjes, daar was er ook ja, dat klopt. Een meer is mijn feestneus, dat klopt ook net. En zo moet je dat doen. Je moet het ook maar eens, pak maar eens een keer een, een, een bos bloemen. En je als je een bos bloemen, dan moet je ze een keer, want ook die geven energie af, hè. En dan moet je zo eens met je over overgaan. Dan voel je de warmte van je bloemen. Zo kun je dat ook doen bij een boom. Ja, de Chinees... Die is ook jammer geweest. Die stond heel zachtjes. En Ali Baba zit in, in, in de Sahara. Dit is maar een die komt een... Je komt de raad van Elvehard weer binnen bij ons. Zie hij hangt als een en zij hij joker. Joker, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joker. Stop toch met koken. Kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen op mijn nieuwe tas gaan plakken. <fors> joker, stop met koken. Joker, stop toch met koken, ja. Ja, dat is ook zo, als er een geest in huis is, hulp nodig is, zou ik trachten te helpen. Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan een geest naar het licht brengen. Trouwens, dat is trouwens wel iets moois voor vanavond met jullie te doen. Die meditatie die, die ik heb, om zielen naar het licht te brengen. Dus dan kun je, kunnen we dat vanavond eens dus even doen. Dat is misschien wel een keer goed. We hebben allemaal wel eens een energie in huis wat me prettig voelt. En als ik met jullie die meditatie doe, dan kunnen jullie gewoon op je eigen manier rustig gaan zitten en dan met mij samen zo'n ziel naar het licht gaan brengen. Zijn er wel zielen bij jullie in huis, dan breng je ze met tijdens die meditatie die ik dan met jullie ga doen meteen naar het licht. En dan kunnen we vanavond weer wat zielen gelukkig maken die hier vast zitten en die hier eigenlijk weer heel erg graag naar het licht gaan maar dat niet op eigen manier meer kunnen. Dus dat, dat zullen we straks eens even doen. Even kijken hoor. Dan moet ik, ik uh, op die meditatie bij de hand opleggen. En dan moet ik hem even uitprinten, want ik heb hem op, uh, ik heb hem op internet staan. Ik kan hem ook uit mijn hoofd hoor, die meditatie. Want ik doe hem ook altijd als ik bij mensen kom om zielen naar het licht te brengen: neutrone wolmen. Dat weet ik niet, uh, Bieke. Er zijn er natuurlijk wel, maar die vragen zo, noem, noem het veel geld. Ik weet niet waar jij woont in België, hè? Kom je lekker naar mij toch als ik de volgende cursus geef? Ik heb al meer cursus gegeven aan uh, mensen uit België bij mij uh, kwamen, lop, voor een cursus. Ik ben eventjes tussen mijn uh, tussen mijn papieren aan het kijken. Hè? Of ik hem hier heb zitten, dan kijk ik hem dadelijk wel. Ik kijken, heb kijk, ja, hem de ja, deze meditatie bedoelt om zielen naar het licht te brengen. Ik heb hem gevonden, Die heb ik, uh, daar, daar hebben ze bij mij ook een geest mee uit het huis uh, weggebracht in, uh, in België. Ja, ik heb, ze hebben mij een keer benaderd vanuit België of ik daar cursus wilde komen geven voor de ontwikkeling van het zesde zintuig. Maar toen hoorde ik wat hun, wat hun voor de cursus gingen vragen. Als ik die daar ging geven, wat ze dan de mensen vroegen voor die cursus te geven. Dat ik toen afgehaakt heb, want dat vond ik niet. Uh, daar ging ik me eigenlijk niet voor lenen. Ik zie dat uh, Theo ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Theo. Theo, die ga ik uh, ridderen in de orde van de glas uh, snijden. Hè? Want een teffen niet. Ik hoorde van de teffen niet. Hou mij met passie en vervolg. Want die gozer wil met dan me dansen. Hij heeft mij met passie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. Maar als het liedje van mijn broer is geweest... ...dan ga ik de radio heel zachtjes zetten... en ...dan ga ik eerst de kaart strekken... ...of ga ik ga eerst... ...dan ga ik eerst met jullie de meditatie doen... ...daarna ga ik de kaart strekken. Dan ga je gewoon daar gewoon even heel rustig zitten... Ik dan kan ik kijken tot wel die, die muziek is gebleven, dan zet ik een, een, een meditatie op. Een heel rustige. En dan, daarna ga ik uh, de kaarten strippen. En dan denk ik vanavond daarna het beste de engelenkaarten komen. Kan uh, trekken op de kleine engel, de kleine engeltjes. De cursus die kost bij mij. Je komt, er uh, zijn zeven lesavonden en die kost, uh, en dan moet je per lesavond 15 euro betalen. Dus een cursus kost bij mij 105 euro. daar is alles bij inbegrepen. Dus het cursusmateriaal, het certificaat, het drinken en de hapjes s'avonds op de cursus. Voor meer vraag er niet voor. Nou, en ik eh, zou dan die cursus zijn gegeven in, eh, in België. En dan eh, moest ik dan, kon ik gewoon met mijn me bedrijven. Maar hoe ging dan in België voor die cursus? 300... 75 euro vragen. Nou, dat deed ik niet. Dat is ook niet duur. Want ik heb nu, we gaan weer binnenkort starten weer met de cursus. <totstuk> Ik wil een het tijdje van mijn broers Dan kan ik daar beginnen met mijn programma verder. De deur. Dit was ook nog, ja. Zandzakken voor de deur, die is ook nog geweest. Is gelovigen. Ja, ben take not a cinema? Yeah, minder computer. I got lots of floppy only home computer. Komt-ie aan, Dus dit is het liedje dat door mijn broer uh, geschreven is. De muziek en, uh, en de woorden. Van het land, die zakte lekker door een café. Hij riep: kom, kom, kom, kom, en bergt van zijn wip en aan. Hij voelde zich gelukkig en tevreden. Het is carnaval, het is carnaval, en dan hoor je overal. Zie dan, Het liedje van mijn broer, mooi hè? La, pa, la, pa, la. En dan hebben ze dat de rand van hey hey hey hey hup en hey hey hebben ze hey ze de muziek en hey uh, nou schrijft nou ook de voorzitter van de, de toen voor, toenmalige voorzitter van de carnaval dat ze toen nog niet zoveel verstand van hadden hoe dat allemaal moest met die, met die, met die, met die, met die uh, rechten en zo en dat ze spijt hadden. Dat ze spijt hadden dat ze het, uh, toen die muziek, die hebben ze toen gewoon gepikt van hun, want dan zou er nog geld voor een ja, broer nog geld voor kunnen gebeuren. Ja. Mijn broer had afgestaan de carnavalstichting, hè. Maar de, de carnavalstichting had ik niet laten beschermen. Dus ja, zodoende konden ze die muziek pikken, hè. Ik heb nu een uh, meditatie-cd op staan. Nou weet ik, ik wil eerst even vertellen, voordat ik uh, ga beginnen met die meditatie, want op tien uur dan uh, komt er eventjes een ding dus, dus als ik dan met de meditatie bezig ben, is dat, uh, kan dat storend zijn. Maar, het is zo, het, uh, met zo'n cursusavond ga ik het eigenlijk in zo. Dat is een cursus, die heb ik opgebouwd in, in zeven lessen. Dat zijn zes lessen en dan de laatste uh, avond, dan is het uh, de examen. En dan uh, heb mensen willen het in één keer betalen, maar je mag het ook iedere week. Ik heb in de verleden het verleden week het onder 14 dagen. Dus dan was het maar voor de mensen twee keer per maand, 15 euro, maar dan deed je er gewoon veel langer over. Maar ik heb toch gemerkt in de praktijk dat er heel veel mensen zijn die het toch prettig vinden om hem elke week uh, elke week uh, bij. Uh, uh, toch graag weer bij elkaar komen. Nou, ik heb nou in, in de afgelopen in het nieuwe centrum heb ik nu drie cursussen achter de rug en ik ga nu beginnen weer met de cursus morgen of morgen uh, over ja half april of zo. He, dan, dan al die mensen die bij mij, dat is zo mooi. Die de eerste cursus heb ik gedaan, die hadden allemaal weer mensen voor de tweede cursus. En die van de tweede cursus hadden allemaal weer mensen voor de derde cursus. En de mensen van de afgelopen cursus hebben allemaal weer mensen voor de volgende cursus. Dus ik hoef eigenlijk helemaal geen advertentie meer te zetten, want de een, die hoort van de ander, en omdat ze het allemaal een heel interessante cursus vinden, en er heel veel geleerd hebben, en ook heel spiritueel zijn open komen staan, en dat ze zelfs met de voorwerp in de hand gewoon kunnen voelen, dingen kunnen voelen, is het natuurlijk ontzettend mooi. Misschien is die cursus wel te goedkoop, maar ze krijgt ook elke week lesmateriaal mee naar huis. Nou, ik heb altijd koffie en thee, en ik heb frisdrank en water in de koelkast staan. Ik heb daar boven de koelkast staan. En als de mensen zin hebben in, de koel, uh, in, uh, in iets, kunnen ze het gewoon pakken. Ik ga niemand zitten bedienen. Iedereen zorgt maar voor zijn eigen. Nou, vorig jaar had ik er een, uh, met de laatste cursus, had ik er eentje. En die, uh, die miste de koekjes bij de koffie. Die had een appeltaart gebakken. Dus ik kwam in een appeltaart aan. Ja, toen werd ze het idee geboren. En iedere, iedere week spraken we met elkaar over, oh, ik zorg volgende week voor iets. En ik doe het volgende week. Wat voor mij helemaal niet hoeft, want ik vind veel mensen doen aan de lijn. Ja, ze vonden het toch heerlijk. De ene, want we zaten net in, de, in het najaar. Dus tegen met de kerst, want we waren net voor kerst, op we klaar. We zetten met speculaat De gevulde speculaas. En zo is het natuurlijk altijd heel erg leuk Maar ja, moet je natuurlijk een beetje van ver komen. Ik woon in rijden. Dat is tussen Breda en Tilburg. En de mensen die natuurlijk een keer uh, bij mij uh, geweest zijn. Zij die kwamen met z'n vieren van België al, en dan reden ze met elkaar mee. Maar toen deed ik het nog op vrijdagavond bij mij thuis. En dan, uh, mag je gerust weten, dan waren ze zeg maar om zeven uh, uur. Ik had zelfs mensen in Amsterdam die met de auto kwamen om de cursus te volgen toen. En die bleven dan zitten. Soms werd er s morgens wel vijf uur voor ze naar huis te gingen. Maar dat is nu niet meer. Om zeven uur is de zaal open, ik begin om half acht. En dan rond tien uur is het afgelopen... En dan uh, kunnen de mensen naar huis te gaan, uh, als ze willen. Dus als ze nog een beetje ver moeten rijden, dan uh, kunnen ze dat gewoon doen. Zo dus weet je gewoon. Het ligt uh, aan de, uh, uh, uh, uh, als je van de weg af gaat bij Geelsen rijden, dan lig ik al in het industrieterrein vooraan. Dus je hoeft niet heel het dorpje rijden door. Ik lig vlak bij de weg. Dus dat is dan ook nog makkelijker als je met de auto komt. En ik ben niet ver van het station vandaan. Dus mensen die met de trein komen, en ik weet hoe laat ze op het, uh, met de trein komen. Dan laat ik ze altijd wel door Wildfred even ophalen bij het station. Dus dat is ook een probleem. Dus dan weet jullie niet van hoe dat altijd een beetje in zijn werk gaat. Ik heb een keer de cursus gegeven hier op Ridderradio voor de luisteraars van Ridderradio. Toen heb ik de cursus gratis gedaan. Maar ik heb toch gemerkt. Daar waren wel geïnteresseerden voor, maar ik heb toch wel gemerkt dat ze, de, dat ze op zo'n avond je persoonlijk contact met, met je ziet dat dat toch um, meer werkt. En dan heeft zo'n cursus voor mij gevoel ook meer effect op de mensen en dan is het contact ook intenser en, en geeft mij persoonlijk meer voldoening. He, want als je gaat rekenen wat mijn printpapier kost om te doen, mijn certificaten, met die, dikke, die zijn ook best wel duur met de gekleurde dingen, uh, de koffie, de thee en dingen, maar dingen. Het licht wat moet branden in zo'n zo avond in mijn zaal, zaaltje. Dus. Het is uh, alleen, ik moet wel zeggen, uh, je moet de trap op naar boven. Dus mensen die moeilijk te been zijn, die kunnen niet komen. Want uh, ik zit boven het bedrijf van mijn zoon en dan moet je met de trap naar boven. Dus dat was eventjes iets van de, uh... ja, ik ben er ook met mijn twaalfde, ben, heb ik mijn eerste ervaringen gekregen, Weekend. ja. En ik ben nu inmiddels 68, dus uh, zo doe we het. Nou, wat gaan we nu doen? Voor ik de engelenkaartjes ga trekken, ga ik eerst even met jullie de meditatie doen om een ziel naar het licht te brengen. Dadelijk ga ik aan jullie vragen die mee willen doen, om even rustig te gaan zitten. Het beste is dat je gewoon je ogen dicht doet en dat je dan gewoon luistert naar hetgeen wat ik vertel. En dat je dan in fantasie meegaat in hetgeen wat ik vertel. Dus ik vertel het naar jullie en probeer dan in jullie gedachten gaan met het verhaal mee te gaan. Het beste is als je je ogen sluit, want dan kun je je eigen beter concentreren op hetgeen wat ik vertel. En dan heeft ook hetgeen wat we doen een veel beter effect. Ik ga nu eerst even vooraf je vertellen. Deze meditatie die ik vandaag met jullie ga doen is bedoeld om zielen naar het licht te brengen. En deze gebruik je wanneer je het gevoel hebt dat er energieën energie om je heen zijn die je niet prettig aanvoelen. Dit kan zich manifesteren door schimmen te zien die je bang maken, of geluiden te horen die je niet kunt thuisbrengen, of zonder reden oververmoeid kan zijn, of op wat voor manier ook. Dit zal je altijd ervaren... Als een onbehagelijk gevoel. Men spreekt ook wel eens over sporen. doen kan daar wel eens sprake van zijn. Ik wil even over die vermoeidheid nog even iets vertellen voor het begin. Want ik ga dadelijk tellen. Van 10 naar 0. En jullie gaan dan, en dan moet je tussen elke tel even heel goed ademhalen. inademen en uithalen. En je concentreren. We gaan ga nog even vertellen over die vermoeidheid. Wanneer er een je in huis is, kijk, wanneer wij overleden zijn, we gaan naar boven, dan worden wij opgehaald. Dan worden wij opgehaald en dan zijn we boven in de sfeer en dan kunnen we dan weer verder. En van daaruit, als we er helemaal weer op zijn gemak zijn, en we hebben die rust achter ons, dan mogen we rustig wel eens even van boven naar onze dierbare familieleden om ze tot steun te zijn. He, dan zie je wel, ik voel mijn vader bij, mijn moeder of mijn zusje, of maakt niet uit. En maar dan krijg je, word je gevoed door boven. Maar zielen, die om wat voor reden dan ook niet naar boven gegaan zijn, die hangen hier. Maar die worden niet meer gevoed. Dus, kijk, onze ziel die in ons lichaam zit, wordt gevoed omdat wij eten en drinken, en die wordt op een natuurlijke wijze gevoed. Wanneer nu een ziel niet in een lichaam zit, en die is hier beneden. Wordt die niks door niks meer gevoed. Dus wat doen ze? Dan gaan ze zich aanraken. Aan ons. Dus ze gaan tegen je aan. Komen bij je aan. Want ze pakken van jouw energie. En dan kun je op een bepaald moment naar bed gaan. En als je uit bed komt. Heel moe uit bed komen. En dan kan het zijn. Doordat een, een entiteit. Zo noemen wij dat. Die hier op aarde is. Dus wij noemen het een intelligentie. Dan noemen wij een overledene, die hier ook wel eens om ons heen zijn, maar die gevoed worden door uh, energie van boven. En entiteiten noemen wij zielen, die niet naar het licht hebben gekunnen, of niet gewillen. En, uh, de, en die dan van ons energie pikken. En daar kunnen we wel eens heel vermoeid door uit bed komen. Ja. Tegenwoordig heb je wel eens vaak die, die mensen die heel moe zijn, dat wordt door alle dokters... Omkend, en heeft eigenlijk geen naam. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat die mensen last hebben van een entiteit in huis die hun energie opslokken. En als je wel eens een film hebt gezien over, uh, over dat hondje, over, over zo'n geestje, Spooky, hè, dan, Die was dan de hele dag in het huis aan dollen. En dan s'avonds moest hij energie hebben en dan ging hij altijd op de hond, bij de hond liggen. En dan uh, haalde hij heel die energie uit, want dan was hij helemaal doodmoe, die ziel, van heel de hele dag bezig zijn. En dan pakte hij van die hond energie en die hond die al heel lang uitgeteld op zijn matje. Want die hond had helemaal geen fut meer en geen moed meer. Want die, dat spookje had heel die energie bij die hond uh, leeg gezogen s'nachts om over de dag weer lekker de beesten uit te kunnen hangen. Dus zodoende kan het ook zijn... wanneer je oververmoeid uit bed komt... iedere keer weer... dat er toch een energie in huis is... of een entiteit... die jouw levensenergie mee wegslopt. En je kan natuurlijk ook... en dat is dan in ernstige gevallen... dat er zielen zijn... die zo dicht bij jou zijn... die jou tot daden toe aanzetten... Die je normaal zelf nooit zou willen dienen, zie je vaak bij kinderen en vooral die met glaasje draaien bezig zijn geweest, dat zo'n ziel, zo'n entiteit, zich dan nestelt in zo'n kind en dan heel, uh, dat kind helemaal beïnvloedt en daardoor kan zo'n kind een heel ander karakter gaan krijgen, uh, uh, uh, vals worden, hysterisch worden en dat kan dan ook doordat die beïnvloed wordt door de ziel die bij hem aangehaakt is. Dus dit is eventjes gewoon om te vertellen waarom dat we dit nu gaan doen. En dan gaan we nu met de meditatie beginnen. Ga heel ontspannen zitten. Met je voeten naast elkaar op de grond. En je handen lichtjes op de bovenbenen. Op de bovenbenen. We gaan nu tellen van 10 naar 0. En tussen elke tel adem je heel langzaam in en, en in en uit. Hierdoor kom je in een ander bewustzijnsniveau en dan mag je in de wereld kijken waar je normaal niet kunt. Sluit nu je ogen en concentreer je op je ademhaling. negen, zeven. Ja. We zijn nu heel ontspannen en we gaan samen naar het bos. We hebben daar een afspraak met iemand, maar we weten nog niet met wie. We lopen samen naar het bos toe en genieten van het mooie weer. Het zonnetje schijnt en de wind voelt behagelijk aan. Wanneer we bij het bos zijn aangekomen, lopen we een smal paadje in. We zien een eekhoventje met een dennenappel in zijn pootjes op een tak zitten. In zijn ogen zit een vogeltje en een konijntje schiet schichtig weg tussen de bladeren. Wij lopen rustig verder en komen bij een open plek waar een bankje staat. We besluiten om daar te gaan zitten en te wachten op diegene waarmee wij een afspraak hebben. Als we zo'n tijdje gezeten hebben, zien we in de verte iemand aankomen, die langzaam onze kant op komt lopen. We kunnen nu ook zien wie het is. Deze persoon blijft vlak voor ons stilstaan. We stellen ons eigen voor en zeggen, kom, ga maar met me mee, want wij gaan je brengen naar de plaats waar je altijd gelukkig mag zijn. Wij staan op en lopen gezamenlijk verder het bos in. Dan zien wij aan onze rechterkant een laan met daarin een trap. Bovenaan de trap zien we een deur met daarnaast aan beide zijden een engel. We lopen tot aan de trap. Dan gaat de deur open en er komt een straal van licht naar buiten. We horen hele mooie muziek. zeggen we tegen diegene waarmee wij een afspraak hadden. Ga de trap maar op, want jij mag naar boven. Jij mag naar het licht. Dan loopt deze de trap op. Wij blijven onder de, tra de trap staan want wij mogen de trap nog niet op. Die persoon wel. Dan gaat de persoon de trap op en als deze boven is aangekomen, draait deze zich nog eenmaal om en zwaait naar ons en loopt het licht in. Dan gaat de deur dicht. De deur verdwijnt. Ook de engelen verdwijnen. En de trap verdwijnt. Wij lopen weer terug naar het bankje en gaan daar even zitten. Om even alles. ...tot ons door te laten trainen. Dan besluiten we... ...om weer terug naar huis te gaan. Nul. Twee. Drie. Het eekhoortje... ...zit nog steeds... En het vogeltje vluit nu het hoogste lied. Vier, vijf, zes, zeven. We zien ons huis alweer. Acht, negen, tien. We zijn weer thuis aangekomen. Nu je weer terug bent in de werkelijkheid, ga je datgene wat je hebt mogen zien voor jezelf op papier zetten. En als je deze meditatie met meerdere personen gedaan hebt, gaan we hierover praten. Dat gaan we dadelijk ook doen. Iedere keer als er iemand in het licht verdwijnt en de deur gaat dicht, is er weer een ziel naar het licht gebracht. Die daar niet meer op eigen kracht naartoe komt. En deze zal je altijd dankbaar zijn. Dan ga ik nu meteen Rijkdracht aansturen voor jullie. Hond. Tja, Tja, Tjo, nee, Muntje Al-Sejoen, Ik vraag energie aan de goddelijke macht, en dat vraag ik voor Pieke, voor Daniel, voor Dirk Tek, voor Donna, voor Edwin, voor Frank en Tja, voor Guus en Els, voor Ineke en haar vriend, voor Chaco, voor Jan Ella en de kinderen, voor Jochem, voor Krijn, Ina en Dennis, voor Lidewij, voor mijzelf, Nelly en voor mijn hele gezin, voor Theo en Connie, voor Tja, voor Tom, voor Elisabeth, voor Joyce, voor de Operator en voor de Red, Red en voor iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Ik vraag het ook voor Judith en ook voor Adrie en Shobianne. Saya ki, saya Ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur deze energie uit liefde, dat jullie het allemaal mogen ontvangen en de eigen goeddunken gebruiken. Shokeraai, shokeraai, dat het negatieve bij jullie weg mogen gaan en dat het plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor jullie allemaal vraag aan de hogere macht. Naikomayo, takomayo, dat het licht het goddelijk ligt Jullie de komende tijd mogen blijven beschermen. Nou, lieve mensen, dit was dan de meditatie om zielen naar het licht te brengen. Die kun Je zelf thuis ook doen op dezelfde manier. Uh, uh, het is gewoon uh, fijn. Ik heb ook meteen de Rijkjacht graag gestuurd. Ik, ik zie nu wel uh, of er iemand van jullie iets heeft mooi ervaren. Iets heb ik gezien. Dan zie ik dat vanzelf al op de chat binnenkomen. Ik ga nu de kleine engelenkaartjes pakken. En dan ga ik gelijk tevens, terwijl jullie uh, die gedachten bezig zijn en op opschrijven jullie ervaringen, heeft iemand iets gezien. Kijk dat was op het moment dat je in het bos bent en je in de verte iemand ziet aankomen. En dan kun je kijken, wat heb je toen gezien, heb je toen iets ervaren, wat heb je door de deur zien gaan. En dan ga ik nu voor jullie het kleine en engeltje pakken, dat ik jullie meegeef voor de komende week. Ja? Eerst qua kaartje wat ik trek, dat is voor degene de die bovenaan staat. En dat is Pieken. Pieken ben je weer terug in de werkelijkheid. Dus ook even kijken of jullie allemaal terug zijn. Lekker aan Pieken. Pieken voor jou heb ik het kaartje mogen trekken van de Express Engel. Schenk aandacht aan de boodschap van een engel. Dus, en een engel hoeft niet altijd een engel, zoals wij denken, een engel eruit zien, maar dat kan ook een boodschap zijn voor iemand die het heel erg, die het heel erg met jou meent. Dus, schenk aandacht aan de boodschappen die je de komende tijd uh, krijgt. Ja, dat is ook lekkere warmte, hè, die rijke warmte Nou, dat is reiki zo bijzonder, als je dat zelf ook hebt, hè. Dan heb ik een kaart mogen trekken voor Danny. En Danny, voor jou heb ik de engel mogen trekken. En dat engeltje, die, die zegt tegen jou, een speciale melodie kan een ziel diep ontroeren. Dus luister eens dus naar muziek. Die jij heel mooi vindt, waar jij geëmotioneerd van haar, waar jij vinding mee hebt. had gekund dat hij dat je een boswachter had gezien. Nu een kaartje voor Dirk Tech. Voor jou, lieve Dirk heb ik de bescherming. En die zegt tegen jou: Wees gastvrij. Velen hebben al zonder het te weten. Engel op bezoek gehad. Dus er komen heel veel mensen die met jou contact willen, die als een engel kunnen beschouwen, Die het goed met jou meenemen. Nu een kaartje voor, engeltje voor, donder. En voor jou, lieve donder, heb ik de Alpen, Horen, engel mogen trekken. En die zegt met z'n tweeën, speel je twee keer zo mooi. Dus, het wordt tijd dat er iemand aan gaat komen waar je samen de alpen horen neem gaat blazen. Nu een kaartje voor onze Edwin. Dus daar komt binnenkort iets aan voor jou hoor, Donner, want die engel die zegt het al. Voor jou lieve, euh, lieve Edwin is de maan-engel. En de maan-engel zegt tegen jou: de maan geniet van je verhalen. Je hoeft ze alleen maar te vertellen. Dus lieve Edwin, er zit heel veel in jou dat je zou willen vertellen. En de engelen weten dat. Dus je zegt: dat vertel ze ook eens tegen een ander. Nu een kaartje voor Frank. De engel van Frank is de kookengel. Liefde gaat door de maag, dus ik denk, lieve Frank, dat jij van lekker eten houdt. Zoals ik de receptjes <klaars> Wat jaren wel eens heb gezien, euh, zit dat wel gesnord bij jullie. Dan een kaartje voor onze lieve Guus. Wordt jou al geadopteerd? Oh ja, dat is goed. Nu een kaartje voor onze uh, Guus. Nou, nou, het kan niet mooier, Guus. Voor jou heb ik de tuinengel. De tuinengel mogen trekken. En die tuinengel zegt, geef eens een bloem weg uit je zielentuin. Maar dat doe je al voldoende, dus. Maar dat, jij weet wat dat betekent, hè? Een bloem weggeven uit je zielentuin. Dat is vanuit je diepst van je gevoel, een, een lief gebaar doen naar iemand waar jij vindt dat die het verdient. Dan de kaart voor Ineke. Nou Ineke, voor jou kan het ook niet beter, want voor jou trek ik de lerarenengel. En die zegt, ook bij een engel breekt er meer dan eens een punt van de ster. Dus, als je wel eens het gevoel hebt, Ineke dat het niet gaat zoals jij denkt dat het had moeten gaan, onthoud dan één ding, ook bij een engel breekt er meer dan eens een punt van de ster. Dus je begrijpt wel wat ze ermee bedoelen, hè? Nu een kaartje voor onze Chaco. Lieve Chaco, jouw kaartje zegt, de avondengel. Wanneer jij je grenzen eenmaal hebt overschreden, kun je je schommel overal ophangen. In andere woorden, als je je eigenlijk niet meer begrensd voelt, met hetgeen wat je uit het dragen hebt, dan kun je feiten overal terecht, met raad en ratus, dan kun je je schommel overal ophangen. Waarom die avondengel zo mooi vindt dat, dat, dat Tjakke zo vaak moet gaan werken, s'avonds, hè? De engel voor Jan. Voor Jan heb ik de poetsengel. Maar ik had beter de eetengel kunnen hebben. Maar voor jou, de poetsengel zegt tegen jou, lieve Jan. De sterrenstroom kun je ook het meest... Ver... Met sterrenstroom kun je ook het meest verborgen vuil verwijderen. Dat is echt een nadenken, maar die begrijp je wel. Dus met sterren, dus met de liefdesstroom kun je het meest verborgen vaal verwijderen. Een snarigheid verwijderen door een liefdesstroom, een sterrenstroom. Nieuw kaartje voor onze Jochem. Voor jou, lieve Jochem, heb ik de te tegoedbon, engel. Geef eens een lief mens een tegoedbond voor een hemels plezier. Dus een goedbon, dat kan een plaatje zijn, dat kan iets anders zijn, maar gewoon zeggen van, dat is een goedbon, omdat ik jou zo aardig vind, geef ik jou, uh, ik wil een dienst aan jou bewijzen, en dat is dan de uit, uit het hemelsplezier. Ja? Nu een kaart voor, voor Krijn, en lieve Krijn, als ik iemand, deze engel had willen trekken, is dat ook zeker voor jou, dat is het dankjewel engel. Een dankjewel engel zegt tegen jou, fijn dat jij er bent. Dus lieve Krijn, ik weet dat je veel voor mensen betekent, dat jij ook graag mensen wil helpen. En dan zegt ook de dankjewel engel tegen jou, Krijn, dat zegt hij niet meer, zeg ik dan, fijn dat jij er bent. Dus je wordt bedankt van de engelen voor het werk wat je hier op aarde doet. Nu een kaartje voor Liedewij. maar Prins Ployne komt ook binnen. Prins Ployne, goedenavond, lieve Ployne. Nu een kaartje voor onze Liederwij. als wij heb ik de leerlingenengel. Dat wil zo zeggen dat jij in een spiritueel, gebi uh, spiritueel gebied aan het groeien bent. Want de leerlingenengel zegt, en plotseling heb je geen tapijt meer nodig. Dan kun je op eigen kracht, kun je alles aan. Ja? Dus het zal allemaal goed gaan met je. Hafa... Havatni. Havatni. Havatni is ook, ehm, uh, uh, haat da. Haat dat. Haat dat niet. Ha dat niet. Ja. Hoi, haat dat niet. Nieuwe kaartje. Heb ik mogen trekken voor. Prins Ploink, goedenavond, Prins Ploink. Allah, Allah, Allah. En voor jou heb ik de contrabas, engel. En die zegt tegen jou, met z'n tweeën is geen contrabas te groot. Dus, Probeer een eenheid te vormen met degene die dat verdienen. Want er is geen contrabas te groot. Kun je heel saai samen opspelen. En dan nu een kaartje voor. Theo. En, die krijgt het kaartje van de ongelukkige engel. Want die ongelukkige die zegt, ben ik nou een ster, of ben ik nou een engel? En dat is dan uiteindelijk de twijfel die vaak bij jou opkomt. Of ben ik nou een ster? Of ben ik nou goed bezig of ben ik nou verkeerd bezig? Ben ik nou een ster of ben ik nou een engel? En daar kan een engel heel erg ongelukkig door worden. Door niet te weten wie ben ik nou ben. Ben ik nou een engel of ben ik nou een ster? Straal ik nou voor iedereen? Of ben ik er nou op om anderen te helpen? Ik weet het zelf niet. Maar ja, pak het allebei maar. Nu een kaart voor Tja. Voor jou, lieve Tja, heb ik de vrouw Holle Engel. En die zegt tegen jou, het doet je goed om af en toe eens flink uit te mesten. En dat wil zo zeggen, dat er heel veel dingen kunnen zijn, die overbodig zijn, en waar je eigenlijk niks aan hebt. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen vrienden zijn, wat het ook is, maar die zegt, Nesten ze een keer uit, gooien ze een keer wat weg, ruimten ze een keer wat op. En dat heeft niks met je huishouden te maken, dat is persoonlijk bedoeld. Die was voor het jaar. Zie je dat onze Martha ook binnenkomt? Goedenavond, lieve Martha, welkom. komt binnen. Goedenavond, lieve Ingrid. Nu heb ik een kaart voor Tom. En jouw kaart zegt de blauwe engel. En de blauwe engel, die zegt tegen jou, lieve Tom, bij iedere bloem hoort een engel. Dus ook bij jou. Dus het is de bedoeling dat er iets liefs op jouw pad gaat komen. Want bij elke bloem hoort een engel. En je wordt ook heel erg gesteund door de engel. Nu een kaart voor Elisabeth. En daar heb ik voor mogen trekken het engeltje, de engel En die zegt tegen jou, lieve Elisabeth, niet alleen kinderen hebben een bescherming, ook jij wordt meer beschermd dan je denkt. Dus die is voor jou, lieve Elisabeth. Nieuwe kaartje voor onze Joyce. En daar heb ik de, ka de kaartje moeten trekken voor de vakantieengel. En de vakantieengel, lieve Joyce, zegt tegen jou, ik ben aan vakantie toe. Dus... Ja, hè, dat is ook uh, de kampioenen, die hebben ook een bieken, hè. Maar is wel. ik ben aan vakantie toe. Dan heb ik een kaartje voor um, de operator. En daar heb ik de zangengel van mogen trekken. En die zegt, zing uit volle borst, wat de buren er ook van vinden. Schraai je eigen gang, zegt de zangengel. Nu ga ik een kaartje trekken voor Dred. En daar is de keeperengel. En die vind ik eigenlijk ook wel een beetje bij jou passen. Ah. En die zegt tegen jou, de kiprengel, En niemand komt langs mij. Nou dat geloof ik ook wel. Dus als jij ergens van staat, dat er niemand om jou, langs jou komt. Dus dat is de kieprengel. Dan ga ik weer even terug naar boven. Naar Martha. Naar onze Martha. Ja, lieve Jochem, mijn Jochem, walaaf, walaaf, walaaf. Jochem, deel de mijn met muisjes om. Ja. En dan voor onze lieve Martha het kaartje, de schapenengel. En voor jou, lieve Martha, neem de tijd om te dromen. Daar, daarmee wordt je ziel omhoog getrokken naar de sterren. Ik vind het wel een heel mooi kaartje. Dan hebben we ook nog binnen gekregen Ingrid, ons alle lieve Ingridje. Lieve Ingrid, hier komt jouw kaartje. Voor jou heb de vredesengel getrokken. En de vredesengel zegt, het kost eindeloos veel kracht om je niet te verzoenen. Dus met andere woorden, lieve Ingrid. Hebben mensen je soms wel spijt gedaan en en en en ben je daar verdrietig om? Weet je iets wat probeer dan toch op een of andere manier te verzoenen. Want het kost meer kracht om niet te verzoenen als om wel te verzoenen. Ja, want dat zegt de vredesengel tegen jou. En nu een kaartje voor Frederica komt ook binnen zie ik wel. Nu een kaartje voor. Haal dat. Ha, dat, ha, dat, dat, oh ja, ha, dat niet. Je moet toch niet gekker horen. Oh, ha, dat niet. Oh ja. Daar heb ik ook een kaartje voor. En dat is de morgenengel. En die zegt tegen jou, ha, dat niet. Iedere morgen gaat de zon op. Daar helpt het vaak kleine engel. Dus weet in eens geval, al ga je zonder de nacht in, Elke morgen de zon weer opgaat. Nou, lieve Tom, luister eens even. Ik had jouw kaartje al opgenoemd, voor jij, toen schreef jij pas op, want toen wist jij nog niet dat ik het al gezegd had. Goed luister, ik had jouw kaart al opgenoemd. Maar dan hoor jij nog niet, want de stream die loopt een stuk achter. En toen zag ik verschijnen op de, op de chat, dat jij geen kaart wilde. Maar toen had ik hem al getrokken en al gezegd. Maar vanaf vandaag, Tom, trek ik voor jou nooit geen kaart meer. Dus dan weet je, als ik kom je een honderd keer op de chat, ik trek ik voor jou nooit geen kaart meer. Is dan is dat nou vanaf dit moment geregeld. Want ik had de kaart al gezet, voordat jij, jij op de chat ging, denk ik hoef geen kaart. Dus met andere woorden, ik trek voor jou geen kaart meer. Dat is al vanaf dit moment geregeld. Of je moet er uitdrukkelijk aan mij omvragen. vragen. Ik van zulke smoesjes al een komen, joh. Nieuwe kaart voor Frederica. En Frederica... Jou heb ik de, de engelen mogen trekken. Dus alle engelen zeggen tegen jou, de engelen nodigen je uit om te dansen. Dus lieve Frederica, de engelen nodigen jou uit om te dansen. Ja, je zit gewoon met vertraging van je stream. Op het moment dat ik het lees, en na de rand denkt iemand, de chat gaat sneller. Kijk, voor ik kaartjes gaat trekken en iemand zegt op de chat, ik wil geen kaartje hebben. Dan, dan trek ik voor die persoon geen kaartje. En dan ga je lekker dansen. Of, uh, dan ga ik er nog een enkele kaartje voor mezelf uh, trekken. En ik heb de reisengel mogen trekken. En dat is aftocht, en aftocht richting nieuwe hemelen. Ze dus gaan nieuwe wegen inslaan. En dat komt dan goed uit. Maar in ieder geval, bij deze wil ik toch even zeggen, als iemand geen kaartje wil. Er hoeft helemaal niemand mee mee eens te zijn. Dit is gewoon naar Tom toe. En ik vind dat van Tom gewoon... Die zit al zoveel jaar op die chat. Bij iedereen zit je erop. En hij weet goed genoeg dat de stream een, een vertraging heeft. Dat weet hij gewoon. En dan vind ik het gewoon uh, onzin... Wat je uit te kraken. En hij doet maar met een kaartje wat hij hebben wil. Maar ik heb het gehad, met Tom op het moment. Dat mag je gerust weten. Want nu heb ik het even helemaal gehad. Met hem. Hij heeft me vorige keer als je te zeiken, dat zogenaamd niks uitkomt van wat ik vertel. Nou zit hij weer te zeiken over de kaart, moet hij vertaal van mijn chat aan blijven. Maar af laten zeiken had ik me door niemand. Onthoud één goed voor mij. Daar ben ik te goed voor. Voor iedereen van jullie. Ik doe altijd alles met liefde en plezier. Ik laat me door niemand afzijken. Onthoud dat heel erg goed. Want bij mij is de grens nu bereikt. Ik heb al genoeg moeten slikken hier op de chat. En nu doe ik het niet meer. En het heeft helemaal niks te maken. En helemaal niks. En ook, ik hoef niemand niemand keer commentaar, Want daar hou ik gewoon helemaal van. Want er is niemand die mij op mijn vingers tikt. Klaar. En ik ga er muziek opzetten en ik stop ermee vanavond. Ik heb het gehad. Met heel die ridder aan je. Ik heb het Iedere keer aangevallen moeten worden. Het verdomme helemaal beu. Ik heb het helemaal gauw. Ik Wat een kotsmissie. Ik ben helemaal niet boos. Ik zeg gewoon eens een keer. Zoals ik het eens een keer voel. Want jullie denken altijd alles. Maar iedereen denkt maar altijd alles tegen mij te kunnen zeggen. Maar zo werkt het niet. En ik uh, wens jullie nog een hele fijne voortzetting. Ik ga muziek opzetten. En ik zeg niks meer. In ieder geval, ik wens jullie nog een hele prettige uh, voortzetting. Of ik er en avond in kom, dat weet ik niet. In ieder geval de 14e niet, want dan heb ik vergadering. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Ik ga mijn muziek op hebben en ik ga televisie kijken. En allemaal heel veel dingen. En ik zet me de chat af. Kan ik ook niet meer zien wat er gezegd wordt. Ja, dat is mijn energie. En dat is mijn mening van mijn hart. Mijn energie, als ik, als ik dat zeg, dat ik dat meen. Op de grond van mijn hart. En ik ga niet de chat afzetten, ik ook niet eens zien wat er gezegd wordt. ठीक है ओपन हो Oh. Yeah. Wilder. It's time to be brave. It's in the find the so, uh... world. Ik say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 King of the road, the oh, every engineer on every train, all of the children and all of their names, every hand out in every town, and every lock that ain't locked, no one to run a thing, trade them short sale or rent. I don't know how long this is, I don't I don't No, soul, fun, no, school, no, no, <coughs> no. And he's got, got no cigarettes, uh, but two hours of push and brooms as an eight-for-twelve-four bedroom, room. My mom said it means by no means, king of the road. Strange one. Run to fifty cents. No home, no food, no pants. I ain't got no cigarette service to allow thousand uh, If he brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if a tear drop, de I'll be there. If you don't need If you want be there. If you don't you But if you have to say, I may have to me, I contigo say, I will ik ben er. En ik Je kunt me. Bij To drive. Always. Dus yes, online. Heavy Back. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Ja.